Een bom tijdens een toespraak van de premier. Ook toen kwamen zo'n 10 mensen om het leven. Een islamitische groepering wil 25 miljoen Korans uitdelen aan niet-moslims in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In 35 steden hebben Salafisten dit weekend al 300.000 exemplaren weggegeven, melden Duitse media. Veiligheidsdiensten houden de Salafisten in de gaten. Het doel van de actie zou niet zijn om de islam te verspreiden. Maar om mensen tot het salafisme te bekeren. Een fundamentalistische stroming binnen de islam. De politie heeft in een in Friesland... twee jongens van 12 en 14 aangehouden... in verband met de brand in een oude molen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij die brand... die de 225 jaar oude molen gisteravond in een half uur verwoestte. De twee jongens staken samen met andere jongen vuurwerk af in het Friese dorp. De politie vermoedt dat er een vuurpijl in de molen terecht is gekomen.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 Ja, we gaan het hebben in elk geval over twee dingen. Uw nieuwe project over de geschiedenis van het Transvaalplein in, uh, in Amsterdam. Uh, vroeger was dat een Joodse wijk, ja. nu een wijk met veel allochtonen. Maar we beginnen met iets anders, namelijk met het debat waar u morgen aan meedoet... Uh, over het nieuwe ouder worden. Juist. En uh, dat debat heeft een titel, Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder? Ja. Klinkt lekker cru, hè? Er gebeurt nog alles tegenwoordig, hè? Ja, dat schijnt. Ja, dat schijnt, ja. En dat is een groot probleem aan het worden, denk ik. Want uh, wie is dan jullie? Nou, dat zijn dus de handen aan het bed die betaald moeten worden... en die ook überhaupt aanwezig moeten zijn. En of die uh, er zullen zijn in de toekomst en of ze ook geld is om ze te betalen... dat moeten we nog maar afwachten. Ja. Hoe heeft u het gedaan met uw ouders? Um, ik heb, uh, mijn, mijn moeder is in een, uiteindelijk in een uh, verzorgingsflat geraakt nadat mijn vader was overleden... Mm -hmm. Uh, en ik heb twee broers en we zijn met z'n drie uh, ja, daar een beetje we zijn op bezoek gegaan. We hebben dus niet echt haar moeten verzorgen. Mm -hmm. Hoewel ik helemaal niet uitsluit dat zo'n dingen in de toekomst toch vaker zal gebeuren. Dat familie juist wordt ingezet op een ja. structurele basis bedoelt u? Ja, maar we hebben daar wel ook gemerkt van mensen die om haar heen uh, verhalen gehoord uh, nou, dat er dus eigenlijk bijna nooit iemand kwam. Ja, en dus, en dus slaat de titel inderdaad ergens op. Ja, dat is echt wel een probleem aan worden. Ja, dat uh, debat morgen is georganiseerd door Actis. Dat is een, een brancheorganisatie van ondernemers in de zorg. Ja. Um, en morgen is eigenlijk dat debat de aftrap van de campagne over dat nieuwe ouder worden. En ze hebben een promotiefilmpje gemaakt. En daarin ligt de actis de bedoeling van de campagne toe. Even luisteren. De manier waarop iemand 80 wordt, zou je tegenwoordig bijna jong kunnen noemen. Ouderen van nu willen steeds langer een actieve rol in de samenleving spelen. Ze weten hun persoon, talent en ervaring tot op hoge leeftijd in te zetten. De vergrijzing maakt dat we ons de oude, niet zo zelfredzame ouderen simpelweg niet meer kunnen veroorloven. Actis wil het nieuwe ouder worden dan ook flink stimuleren. Via een reeks debatten moet duidelijk worden hoe het centraal stellen van individuele behoeften en verlangens de ouderenzorg in Nederland zal veranderen. Ja, mensen blijven vitaler, willen ook langer blijven werken. U bent uh, 65. Ja. U ziet eruit als zo'n nieuwe oudere, klopt dat? Ja, wat oh, maakt u dat erop? Nou, zo'n vitaal type inderdaad. <lacht> oh, dat is goed. Nog helemaal vol ja. in het leven volgens mij. Um, ja, wij doen niet aan ouder worden, onze generatie. Nee, ik ben geboren in 1946, de geboortegolf. En uh, wij hebben bedacht, of dat is, dat is ons onderweg duidelijk geworden, dat wij niet meedoen aan, aan die mode, dat gedoe van ouder worden, dat, uh, dat doen we niet aan mee. Nee. Dus we blijven gewoon jong. En ik heb ook altijd gezegd, uh, ik blijf jong tot het eind van mijn leven. En als het dan zover is, dan ga ik uh, kentgezond overlijden. Ja, het is natuurlijk ook, hè, u, u zegt het kerngezond, dat is natuurlijk ook wel cruciaal in deze. Hè? Ja, maar dat is het plan. Kijk, en vroeger, als je, als je op een gegeven moment werd je 65, dan stapte je in een hele nieuwe rol. Ik ken mijn eigen grootouders, uh, mensen in, in, in zwarte donkere kleding... met een heel rolpatroon, gedragspatroon, wat zeer sterk verschilde van dat van mijn ouders bijvoorbeeld. Uh, nou en dan, en dan zat je daar en dan op een gegeven moment ging je dood. Want wat deden zij dan anders dan uw eigen ouders? Het hele huis was totaal anders, het rook anders, het waren andere luchtjes, het, waren, het was andere, een ander leven, er gebeurde niks. Ik ging af en toe een wanlichtje maken met mijn opa we deden spelletjes, hartstikke leuk natuurlijk. Maar uh, het was niet zo dat mijn opa op een gegeven moment zei: "Ja, Sorry, ik moet nu weg, want uh, ik moet een lezing houden, nee, of ik moet iets doen of zo. Ik mee in een debat. Denk ik. Ja, nee. Um, en nu is bijvoorbeeld mijn kleinzoontje logeert bij mij af en toe. En ik denk dat voor hem het verschil tussen zijn moeder thuis en mij uh, bij opa helemaal niet meer zo groot is. Maar is dat een state of mind? Heeft, denkt u dat inderdaad uw opa dat gewoon besloot om dat anders nee, te gaan doen? Nee, helemaal natuurlijk niet. Dat zijn rollen waar je natuurlijk in uh, groeit. En het was toen ook zo, als je toen had willen leven... zoals mijn generatie nu leeft, dat kon natuurlijk helemaal niet. Waarom niet? Nou, nou 65 moest je aftaaien bijvoorbeeld. Hè. Nu hebben we veel meer mogelijkheden om als ZZP'er uh, door te gaan... Op, uh, met, met een beetje uh, je deskundigheid nog een beetje verkopen... Uh, toen werd dat, uh, dat was heel moeilijk. En ik denk dat, er ook, dat het ook niet werd gewaardeerd. Want dan nam je weg, uh, werk weg van de jonge generaties. En je was oud. Nou, dan ging je in die rol. Ja, zitten. Je werd vanzelfsprekend daarin geduwd, eigenlijk. Ja, en ik denk dat uh, dat een hele krachtige sociale norm was. Nou, is het zo dat morgen dat debat dus is? U doet mee aan die discussie. Ja. Um, hoe moeten we, daar komt het op neer, ons als maatschappij aanpassen aan die nieuwe golf van ouderen? Hè? Daar ja. komt het op neer. Ja. Wat wordt uw punt? Nou, ik heb niet zozeer één punt, uh, maar er zijn natuurlijk wel een aantal problemen. Uh, er zijn ook een aantal leuke dingen, laten we daarmee beginnen. Het is ontzettend leuk dat er mensen zijn die nog deelnemen op hogere leeftijd aan het maatschappelijk gebeuren. Uh, mensen worden ouder, mannen worden ook ouder. Uh, er waren natuurlijk altijd vroeger hè, eerder de pineut dan de vrouw. Vrouwen leefden altijd een paar jaar langer. Dat verschil wordt kleiner, dat betekent mm. dat ook dat echtparen dus langer samen kunnen blijven leven... En dat betekent dat er dus ook minder zorg nodig zal zijn... want die kunnen elkaar helpen. Nou ja, dat is nog maar even vragen vraag, toch? Of dat echt kan? Nou ja, maar als je er vanuit gaat, wat, waar je vanuit kan gaan... dat ook de gezondheidstoestand langzamerhand nog zal blijven verbeteren... dan is dat een, een veilige voorspelling, denk ik. Maar wat gaat u dan inbrengen? Wat, wat zegt u, hoe moeten wij ons als maatschappij dan aanpassen? Nou... Um, Natuurlijk moet je tegelijkertijd ervan uitgaan... dat niet iedereen altijd gezond blijft. Dus nee. je, op een gegeven moment is er, is er zorg nodig. Nou, Waar komt die zorg vandaan? Die wordt nu geleverd door mensen uit Nederland... maar ook een zeer groot deel uit Suriname, Thailand, noem het op. Lage lonenlanden, Polen, Bulgarije... Die hier worden ingezet in worden de zorg. Die worden ook ingevoerd voor de zorg. Maar die lage lonenlanden, dat zijn binnenkort de hoge lonenlanden. En er komen steeds minder lage lonenlanden op de wereld. Dus misschien is op een gegeven moment het goedkope aanbod... Op. Ja. Terwijl in Nederland de vraag enorm zal blijven stijgen doordat die hele geboortegolf uh, verouderd. Nou, wat dan te doen? Nou, <laughs> uh, je kan uh, een deel, denk ik, opvangen door domotica. Dat is, domotica is, dat zijn alle technische snuffjes. om mensen vanuit een soort centrale meldkamer in de gaten te houden. Dus bijvoorbeeld, ik woon alleen. Nou, uh, misschien dat ik op een gegeven moment een hele tijd niet meer beweeg. Want ik lig daar, want ik heb iets. Nou, dan kan je vrij makkelijk technisch een, een, een bewegingssensor hebben... die op afstand wordt afgelezen. Zodat er ergens in een meldkamer in Apeldoorn of misschien wel in Bombay... Mm -hmm. iemand zit die zegt, hé, hey, die is. Die heeft de zorg hè? nodig. Dat wil je moet op afsturen. Ja, klinkt dus, ook wel heel eenzaam. Dat klinkt eenzaam, dus dat moet je niet alleen doen. Maar daarmee kan je wel een deel van de zorg uh, wegnemen. Dat, maar een ja. ander deel is natuurlijk de, de zorg waar je mensen om je heen wil hebben. Ja, hoe uh, gaan we dat doen? Nou, en daar kunnen we bijvoorbeeld overwegen... Uh, om een soort sociale dienstplicht uh, in te stellen. Dus jongens en meisjes die van school komen, laat die maar eens een jaartje oudjes verzorgen. Uh, vroeger gingen we in dienst, nou oké, okay, dan doe je dit is een stuk leuker, denk ik. Uh, en dan bedoel ik niet, met, niet meteen dat ze moeten gaan billen wassen en zo, maar uh, een groot deel van de, van de vraag naar de zorg van oudere mensen is ook gewoon sociaal en emotioneel contact met Ja, mensen. en dan dus gewoon zo'n jongere aan bed... om daar gewoon eens even het leven mee door te nemen. Ja, gewoon een beetje praten. Ja, om je heen. Ja. Uh, gewoon een beetje belangstelling. En dat is ook mooi, want dan kunnen ze meteen vast oefenen... voor later als hun eigen ouders uh, hulpbehoeft zijn. Dan weten ze al een beetje hoe het moet. Want 25 jaar geleden heeft u een stuk geschreven, hè? Ja. Dat was 87. Ja. Inmiddels, u schreef toen een stuk over... hoe het met de gezondheidszorg zou zijn... en ook de ouderen, in zo'n beetje 2012. Ja, nu, ja dus. inderdaad. Wat, waar heeft u gelijk in gekregen? Um, nou, ik heb gelijk gekregen in het, in het individualiseringsstreven... wat er toen al duidelijk zichtbaar was... en wat zich nu wel heeft vertaald in, in werkelijkheid. Dat je heel eigenwijze, of om niet te zeggen vervelende, uitjes krijgt... die wel precies weten wat ze willen. Daar hebben hard voor gewerkt, hebben alles betaald, zijn rijk... Um, uh, dus dat, heeft, dat zie je natuurlijk, ja. natuurlijk nu op het ogenblik. Maar ook maar een beperkte groep. Maar u zegt die groep wordt gewoon steeds die groter. Wordt groter. Die wordt groter. Die is inderdaad beperkt, maar toch, toch wel uh, aanwezig. En tegelijkertijd, wat ik ook uh, toen heb opgeschreven... is dat er een soort, uh, in, in het jaar waarin we dan nu ongeveer leven... een, ik dat ik het genoemd heb, een senior kantoorpersoneel SQP, zou <laughs> ja, worden ingevoerd. De SQP, oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> dat is de, dus, en dat betekent dat er ook oude mensen waren uh, die, die niet zo slim en rijk en geslaagd en deskundig waren, maar die toch wel graag nog wilden werken. Ja. En dat het dan dus ieder bedrijf verplicht zou zijn om een bepaald aantal, een quotum... van die oude mensen in dienst te nemen. Zoals het tijd geleden ook de bedoeling was om immigranten. Hè? Dan moest een bedrijf een bepaald percentage Turks of Amerikaanse immigranten in dienst nemen. Nou, dat kan je ook met oudere mensen doen, met hetzelfde doel, om ze te laten ja. blijven participeren. Vindt u dat, wat dat, dat was toen een toekomstperspectief? Ja. U glimlacht erover als u het nu vertelt. Ja. Vindt u het eigenlijk een goed idee? Ja, dat vind ik een heel aardig idee nog steeds. Uh, maar je zou het nu misschien wat praktischer moeten vertalen. Um, en dat minder dirigistisch dan ik het toen had bedacht. Um, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat uh, om, de, uh, om het aantrekkelijk te maken... om oudere mensen in dienst te houden... dat je de beloningsstructuur moet veranderen in Nederland. Het is nu zo, als je 40 bent geweest en je, je gaat een baan zoeken, dan ben je oud. Dan nemen ze je niet in dienst, want uh, ja, je bent duur uh, en je wordt oud. Nou, Dus dat zou je... Uh, dat zou je kunnen veranderen door, de, door de, de, de traditie die wij hebben... dat je gedurende je leven steeds meer gaat verdienen om te buigen. En te zeggen, nee, je begint natuurlijk goedkoop. Je bent jong en je moet leren. Dan ga je omhoog. Je verdient meer, dan ben je op je volwassen top. En dan ga je weer omlaag. En dat is dan gewoon het leven en dat is oké. Okay. En en daar moeten zit... we dan niet moeilijk over doen. Nee, en dat zit in de CAO's. Dat is in ons allerbelang. Het is voor iedereen leuk. Bijna iedereen wil uh, langer blijven werken op de een of andere manier. Niet misschien de, de red race, maar toch zijn deskundigheid uh, nog in de, in, de, in de strijd gooien. Nou, als dat in de CAO's en in de beloningsstructuur terechtkomt... dan hoeft er niemand bang te zijn dat hij dat in zijn eentje gaat doen. Nee, is dat voor iedereen zo. En dat is goed voor de samenleving. U zei, er uh, is een, uh, een groep laten we zeggen, een soort vervelende ouderen. Bent u dat zelf eigenlijk ook? Um, nou, eigenwijsheid is mij niet helemaal vreemd, denk ik. Maar ik ben verder een... een uh, nou, ik denk, weet je waar ik aan denk? Ik denk no. aan ouderen in het verkeer. Dat, is, dat, dat valt mij vaak op, dat oudere mensen in het verkeer... bijzonder eigenwijs, en die, die zitten en die rijden door... en die kijken niet zo goed om zich heen. Ja, ja. Het klinkt, het klinkt uh, vrij discriminerend, vrij, <laughs> ik, maar uh, ik kan het makkelijk zeggen... want ik heb geen auto. Ja. Um, maar dan zie je van, ja, wij zijn, uh, wij weten het wel en leggen ons maar niks in de weg... en wij rijden gewoon door en we slaan rechtsaf als we er zin in hebben. Dat, uh, dat heb ik misschien minder in Nederland dan wel in Amerika gezien. Dat zijn zeg waar oude mensen tot op hoge leeftijd uh, blijven werken trouwens. Ook, ja. Want daar moeten ze wel, hè. Ja. Uh, en ook autorijden. rijden. En dat vervelende, want u zegt, he, ze, ze weten wat ze willen. Ze, he, ik bedoel, je moet de, de, de artsen en de huisartsen spreken... Ja. die inderdaad precies mensen op, op, uh, die dit omschrijven... Ja. van de, de, de patiënten die tegenover ze zitten en precies weten wat ze willen. Ja. Al het internetinformatie uh, hebben gelezen... Ja. Uh, is dat, inderdaad, heeft dat dus ook een keerzijde? Uh, ja, dat heeft natuurlijk een keerzijde dat, dat mensen dingen gaan eisen... Uh, en dat, waar, wat, waarvan het niet de bedoeling is dat, dat ze dat krijgen... omdat ze het niet allemaal kunnen krijgen. Overigens, dat, dat geldt natuurlijk niet alleen voor oude mensen. Iedereen is natuurlijk tegenwoordig assertief ja. bij de dokter. Zo is het. Alleen is het natuurlijk wel zo... dat met, de, met het oprukken van de medische techniek... en het oprukken van de leeftijd... Uh, er steeds meer mogelijkheden zijn om het leven te rekken met allerlei snufjes. En die snufjes zijn duur. Dus... Tot half negen, twee dingen... Van Omroep Max. Met Margarethe Rijntjes. En die snufjes zijn duur. En wat wilde u daar nog aan toevoegen? Nou ja, die snufjes zijn duur. En op een gegeven moment uh, kan dat misschien niet meer. Nee. Ja, dus dan gaan, dan gaan oudjes dus horen van ja, mevrouw, meneer... Um, die nieuwe heup of, die, uh, nieuwe, of die, die, die longtransplantatie of zo, die kan technisch wel... Maar ja, dat, dat levert u misschien nog drie jaar extra leven op. En dat gaan we niet betalen, want dat, uh, Te duur. Daar, daar kunnen wij andere mensen die jonger zijn uh, beter ja. van helpen, die nog een heel leven voor zich hebben. Nou, wat dan? En ja. uh, dan krijg je dus het punt: uh, dat, kijk, je hebt nu al een verschil tussen, tussen rijke en oude. Uh, tussen, tussen rijke en arme mensen in levensverwachting. Rijke mensen leven gemiddeld langer. Nou, dat zou dan dus nog wel eens. Groter kunnen ja. worden, dat verschil. Kom morgen vast allemaal aan de orde, want ja. ik, ik ben in gesprek met uh, Herman Fuisje, socioloog en schrijver, die morgen meedoet aan een debat over het nieuwe ouder worden met alle ins en outs. Um, maar u bent nog met veel meer dingen bezig. Uh, u bent namelijk ook bezig met een project over de Amsterdamse Transvaalbuurt, het Transvaalplein om precies te zijn, in, in Oost, in, in Amsterdam Oost. Ja. Uh, wat heeft u met dat plein? Nou, daar heb ik mee een, een belangstelling en ook wel een familieband. Um, um, mijn vader heeft daar vlakbij gewoond. Mijn vader was afkomstig uit de Jodenbuurt, was een Joodse familie. En hij woonde op Uilenburg. En Uilenburg was in het begin van de vorige eeuw was dat de, echt, de ergste krottenwijk van Amsterdam. En veel mensen daar uit die buurt zijn toen verhuisd naar een toen nieuwe wijk... in de Transvaalbuurt en hebben daar in de jaren 2030 uh, gewoond. Die buurt was helemaal Joods en ook voor het grootste deel socialistisch. Dus het was een, een linkse buurt waar mensen die uit een, uit een krottenwereld kwamen... eigenlijk leerden zich te emanciperen en te integreren... in de Nederlandse gemiddelde samenleving... Toen kwam de oorlog, uh, de Joden werden afgevoerd, kwamen nieuwe mensen. En nu is diezelfde buurt, hetzelfde pleintje waar ons boek over gaat. Ik zeg ons omdat ik het samen met mijn collega Jos van der Lans uh, schrijf. Het uh, is nu bevolkt door een grotendeels Turken, Amerikanen en Antillianen. Dus opnieuw heeft zich daar in diezelfde huizen een groepering gevestigd die daar op dat kleine dorpsachtige pleintje bezig is om zich te voegen naar een gewoon middenklasse leven in Nederland. En wat wij nu gaan doen, het pleintje bestaat 100 jaar volgend jaar, is de geschiedenis van het plein beschrijven en kijken wat we kunnen leren van die ontwikkeling. Twee verschillende groepen, zijn er verschillen, zijn er overeenkomsten en wat kunnen we daarvan leren voor emigratie en integratie. Ja, en de, heeft u daar al enig beeld van wat, wat wij daarvan gaan leren? Nee, nee dat, is, dat is heel moeilijk. Uh, ik heb alleen vooroordelen en de vooroordelen zijn dat de Joden het fantastisch deden en de Turken daar nog wel een puntje aan kunnen zuigen. Maar gelukkig is Jos van Lans, mijn collega, een heel politiek correcte meneer... Die mij van <laughs> en die, deze die denkt dat helemaal af, niet. Uh, ...die mij van deze dwaalweg af kan helpen. Ja, maar u hoopt dan uiteindelijk dus een link te leggen... en dan iets in onze maatschappij te verklaren. Ja, ik hoop, te kunnen, ik ho ik hoop iets te kunnen zeggen aan de hand van deze twee totaal verschillende... maar toch niet helemaal verschillende groepen... over de vraag hoe toekomstige immigratie Makkelijker zullen kunnen verlopen dan de moeizame manier waarop er de afgelopen decennia is gebeurd. Want wat doen de, de, de Turken in uw ogen dan veel minder goed dan de Joden in de tijd? Denken? Nee, ik, natuurlijk is het niet zo dat de Turken minder goed doen. Je hebt het natuurlijk niet alleen maar over wat de immigranten goed of slecht doen, maar wat de hele samenleving goed doet en slecht doet. Uh, Toen de tijd was natuurlijk het hele gebeuren van emancipatie, was een puur collectief gebeuren. Uh, mijn vader woonde in de buurt, was lid van de AJC, dat was de Arbeidersjeugdcentrale... de jeugdafdeling van de SDAP, de voorloper van de PvdA. Uh, Ontmoeten naar mijn moeder, is daar met haar getrouwd. En alles wat die er samen deden, was collectief. Niks in je eentje. Nou, tegenwoordig hebben we een totaal individuele samenleving. Dat ligt niet aan die Turken, dat ligt aan Nederland. Uh, dus er zijn hele andere uh, manieren uh, van samenleving. Ja, meer, meer andere krachten die spelen ja. dus. Ja. Uh, maar toch zou je wel verlangen... dat er iets van dat gezamenlijke uh, die binding... Uh, van die tijd die nu achter ons ligt, zou bestaan. Tussen de Turken onderling... Uh, en tussen Turken en uh, ik zeg Turken, maar alle immigrantengroepen en de ontvangende Nederlandse samenleving. Nou, dat zijn bijvoorbeeld dingen, daar gaan we goed naar kijken. Een voorbeeld, um, er was in uh, de jaren 20 en 30, uh, toen die huizen net nieuw waren, een grote tuin. En dat was een gemeenschappelijke tuin. Dat was voor iedereen. En er werd zeer, zeer strak de hand aangehouden. Je mocht er eigenlijk niet in. Het was een beetje de mooie kamer van de buurt. Hè? Op zondag bruiden ja, en de gingen blijven. in die tuin. Ja, uh, nu zijn er ook uh, tuinen, maar die zijn nu niet meer. Er is niet meer een bewonersvereniging die dat... Nou, daar zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen. Misschien moet je gaan streven naar samenwerkingsverbanden... die, weer die daar weer een wat gemeenschappelijke karakter aan geeft. Uh, misschien lukt dat. Ja. Dat zou leuk zijn. U, u zou dat willen uiteindelijk dus. Want wat drijft u... Hey, u bent natuurlijk socioloog. U heeft een heleboel boeken geschreven... een heleboel maatschappelijke fenomenen ja. omschreven. Wat is het wat u wil blootleggen? Nou, ik ben, ik ben uh, dus wat ik net beschrijf opgevoed in een sociaaldemocratisch gezin. Uh, dus mijn ouders waren echte PvdA'ers. Uh, ik ben daar niet meer, want ik vind de PvdA helemaal van de WAP afgeraakt de laatste tijd. Uh, maar ik ben dus heel moreel opgevoed. Uh, dus het was ook een half-Joods gezin met de hele oorlogservaring natuurlijk van mijn vaders familiekant. Uh, wat ook ertoe leidt dat je natuurlijk wel gaat bezighouden met waarom doen mensen zoals ze doen... en vooral waarom doen ze de onaangename dingen die mensen mm -hmm. kunnen doen. Maar ook, mensen, hoe kan het nou toch in die oorlog ook mensen opstonden die hele goede dingen deden. Nou, dat zijn natuurlijk vragen waar, waar je in jeugd dan mee wordt geconfronteerd. En bij mij heeft het toegeleid dat ik uh, ja, mijn onderwerpen vooral heb gezocht in de richting van, van dit soort morele vragen. Ja, we hebben uw, ge uw broer gebeld, ja? Bert Fuijsje. Uh, en hem ook gevraagd wat hij denkt dat de invloed is geweest van uw ouders op de kinderen Vuistje, Even luisteren. Wij groeiden eigenlijk op met, het, uh, met de boodschap dat het uh, niet zo vreselijk belangrijk was dat je. ...veel bereikt in het leven, of dat je hoge cijfers haalde op school... ...of dat je anderszins uh, zeer succesvol was. Maar het was vooral belangrijk om een goed mens te zijn. Dat uh, waren de waarden die ons uh, in hoge mate werden ingeprent. En het tweede, ja, het is onvermijdelijk om erover te beginnen... Uh, ...de oorlog heeft natuurlijk uh, een Evelien vuistje getekend. Mijn grootouders, onze grootouders zijn vermoord... Een uh, broer en zuster en het hele gezin van een zuster van mijn vader is vermoord. 50% van het oude gezin waaruit mijn vader kwam is vermoord. En dat heeft natuurlijk een verdriet gegeven dat onze ouders, denk ik, na de oorlog voor ons geprobeerd hebben zoveel mogelijk weg te houden. Ik denk dat ze altijd gedacht hebben, we moeten het verdriet dat we hebben, daar moeten we onze kinderen niet mee belasten. En dat leidde er toe dat er natuurlijk wel een soort zwijgzaamheid soms toch... Ja, de, de, de feiten werden niet verzweven, maar de gevoelens kwamen niet echt snel bloot. En ik denk dat dat mede ook wel verklaart... dat in het uh, geschreven werven van Herman uh, de oorlog ook een belangrijke rol speelt. Is dat waar, zegt u? Ja, daar heeft hij gelijk. Zeg maar waar. Ja, daar kan ik eigenlijk weinig aan toevoegen. Het is zeker waar. De zwijgzaamheid is natuurlijk zo. Uh, mijn ouders waren zwijgzame mensen. Ja. Daar, misschien ook wel. Misschien waar is dat... Van tevoren al, maar het is zeker ook door de oorlog uh, aangemoedigd. En was dat moeilijk voor u als kind? Nou, nee, eigenlijk gek genoeg niet. Um, Zo'n verhaal over wat mijn broer heeft vertelt... over het lot van mijn grootouders bijvoorbeeld. Ja, dat was zo. En als kind ben je op een merkwaardige manier heel flexibel. Ja, dat heb, die hebben de Duitsers uh, doodgemaakt, zeiden mijn ouders dan. Oh ja, nou, dat is dan gegeven. Dan niet dat het nou zo leuk is, maar dat is dan zo. En pas later, en dat gaat nog steeds verder... ga je je daar vragen over stellen en ik kan oprecht zeggen dat naarmate ik ouder word, het onbegrijpelijker wordt... en het me in zekere zin ook meer gaat bezighouden. En op wat voor manier? Ja, de, de, de onbegrijpelijkheid. Uh, datgene wat toen voor een kind uh, ja, gevoelensvressend was... omdat het gewoon uh, zo was. Ja, dan denk ik achteraf van wat, wat merkwaardig. Hoe, hoe, afgezien nog hoe erg, maar wat merkwaardig. Hoe kunnen mensen daar, uh, daartoe komen? Het leidt er ook toe dat... Uh, dat ik er openhartiger over word. Uh, het, ik denk dat ik uh, zo'n boek als dit, over die Transfabuurt... met de persoonlijke dingen die daar waarschijnlijk ook wel in komen te staan... Uh, tien of twintig jaar geleden niet had kunnen schrijven. Omdat het zo'n oorlogservaring uh, in een half-Joods gezin... of ook in een Joods gezin niet alleen met zwijgzaamheid is omringd... maar ook wel met een soort schaamte. Uh, de schaamte dat, uh, ja, dat er dus machtigere mensen waren dan je ouders... die dit soort dingen konden aanrichten. En dat jij dus hulpeloos was. Letterlijk hulpeloos. Niemand kwam je helpen. Misschien was je wel niet de moeite waard om te helpen. Dat zijn allemaal dingen die je als kind misschien onbewust zou kunnen denken. Heeft u dat gedacht? Nou, nee, ik geloof het niet. Maar het, je weet niet hoe het op je inwerkt. Ik vind het echt moeilijk om achteraf te reconstrueren... Ja. hoe het op mij heeft doorgewerkt. Maar wat ik wel zeker weet, is dat de, de, de, de, de, de, de invloed van die schaamte... die er toe leidde dat ik daar ook naar buiten niet, toe niet over sprak... Over sprak nu weg -appt. En ik ben niet de enige, want ik denk niet dat het toevallig is... dat dit jaar bijvoorbeeld ook boeken uitkomen van Sonja Barend of Max Max, Moskowitz die ook op een vrij openhartige manier vertellen over hun oorlogsverleden... het lot van hun familie, ik denk dat daar ook zoiets speelt. Het zijn ongeveer even ouders ik. Dat die ook uh, eindelijk de schaamte voorbij zijn... en nu ook naar de buitenwereld toe, die medeschuldig is, zou je kunnen zeggen... door de, hè, de zonde van de passiviteit, mm -hmm. uh, daar openhartig over te kunnen en zijn. En is dat bevrijdend voor u? Ja, dat is wel prettig, want het dat, dat, dat gaat wel ver. Dat, dat die zwijgzaamheid, uh, die strekt er zich ook wel uit tot je naaste omgeving. En ik heb ook een verhaal gehoord van echtparen waar, waar uh, een van de echtgenoten pas na een hele, hele lange tijd uh, te horen kreeg... van de ander wat er eigenlijk gebeurd was. Ja, ja. En dat is natuurlijk bevrijdend, ja, als je daar op een gegeven moment het punt achter kan zetten. Heeft dat gemaakt dat u als socioloog inderdaad de behoefte heeft gevoeld... om processen te begrijpen? Ja, ik denk het wel. Ik weet niet of dat nou de enige oorzaak is. Dat lijkt me niet. En het is ook niet zo dat iedereen die deze ervaring nee. heeft... socioloog en schrijver is geworden. Nee, maar dat zou zeker een <laughs> rol hebben gespeeld. Ja. Um, dus als ik ook mijn werk achteraf bekijk, wat ik heb geschreven, is daar inderdaad moraliteit een heel belangrijk iets. Overigens niet alleen hoor. Ik heb ook reisboeken. Ik heb net een boek over Rusland geschreven. waar ik gewoon voor een plezier eigenlijk op reis ben gegaan. Ja. Nou, dat is net uitgekomen, hè? Ja, dat is net verschenen. Op weg naar Vladivostok. heet Op weg naar Vladivostok. Ja. Zullen we er ook nog even over praten? Ja, vertel. Wat, <laughs> wat is daar, wat u zegt, dat, is, dat was een leuk boek om te schrijven? Dat over. was een leuk boek om te schrijven. Niet, niet over moreel. Nou ja, dat komt dan toch wel aan de hoek kijken hoor. Maar nee, ik hou van reis. Ik heb veel reisboeken geschreven. Ik ben. Uh, Heel veel in Zuid-Amerika geweest vroeger. Ook als uh, verslaggever van de Haagse Post toen ik daar werkte. Um, en ik ken Amerika goed. En op een gegeven moment dacht ik... wat gek eigenlijk dat ik uh, naar het Oosten toe de wereld niet ken. Want dat Oosten is heel erg dichtbij. Ja. Sinds, kort. Oh, sinds kort. Sinds kort, sinds twintig jaar. Maar goed, het is dichtbij. Ja. Door de val van de muur. Dan ga je denken, wat raar. Want dat, dat, dat, dat Moskou, dat is eigenlijk veel en veel dichterbij dan het hele New York. Terwijl ik in New York uh, in het de weg weet. En heel veel van mijn uh, kennissen ook. Dus ik dacht, ik moet daar eigenlijk een keertje heen. Maar ik werd erbij gehinderd door, door de beelden die ik had van het Oosten, van Rusland. Namelijk? Ja, horkerige types. Uh, Dikke mannen met mooie vrouwen. En altijd en, dronken? Uh, Lazarus en ze zitten aan je. <laughs> en, uh, de vriendin, ik ben daar met de vriendin heen gegaan, die, die had ook een beeld van. Ja, ze houden hun handen niet thuis. En, uh, uh, ja, onbeschoft, brutaal. En het wordt ook een beetje bevestigd door het soort Russen wat je nu in Amsterdam op vakantie ziet komen. Dat zijn wel voor een deel dat soort mensen. En dat komt volgens mij doordat het een bepaald soort mensen is... die zich dit soort reizen nu kunnen permitteren in Rusland. Een hele kleine minderheid. Mm -hmm. En dat is dan een minderheid die goede ellebogen heeft, zeg maar. Ja, Maar goed, u was daar. Ik was daar. En? Klopt en, het beeld? Nou, ja, het was dus heel erg anders. Het was, het was, het waren, het zijn, eh, op zich is dat ook niet zo gek. Want op, hè, overal op de wereld heb je aardige mensen. Maar ook daar, vriendelijke mensen... Uh, en het, het, echt, het meest opvallende was dat naarmate wij oostelijker kwamen, de mensen eigenlijk steeds aardiger werden. Dus we kwamen in uh, Siberië. Nou, de Siberiërs, dat, dat, dat klank alleen al, daar ga je van rillen. Ja. Uh, nee, mooie steden, leuke mensen. Een stad als Tomsk. Nou, daar stopte dan die trein. Dan ging met de trein. Ja. En het is gewoon een leuke studentenstad met leuke, leuke barretjes en mensen met wie je ook een goed gesprek kan hebben. We hadden een klein beetje Russisch geleerd, maar daar had je ook wel mensen die wat Engels en Duits spraken. Mm -hmm. En het heeft uw beeld veranderd, vooral over het feit dat die mensen zo aardiger waren dan u dacht. Ja, maar, maar ook dat de hele, we hebben ons bijvoorbeeld ook nooit onveilig gevoeld. Dus het, het werkt ook, Rusland. Kijk, natuurlijk is het ook een, een, een shit-toestand in Rusland. Natuurlijk is er de verschrikkelijke armoede. Hoewel gemiddeld gaat het vooruit. Maar natuurlijk zijn er nog enorm... Het hele land is verpauperd. En natuurlijk is de corrupte regering... En nou, al die dingen zijn helemaal waar. Maar die hmm. weten we al. Ja. En dit was geen journalistieke reis waarin ik dat ging beschrijven. Dit nee. was een, een, een, een toeristische reis. Maar ondertussen kwam er toch iets journalistiek naar boven eigenlijk. Ja, dat, dat, is natuurlijk niet, dat kan je natuurlijk niet laten. Maar de, de bedoeling was eigenlijk om, om een boek te schrijven... dat ik zelf had willen lezen voor ik wegging. Um, voor iemand die denkt, zal ik? Ja. En die eigenlijk misschien niet helemaal durft. Die denkt, van, moet ik, een, uh, moet ik een, een pistool of een mes meenemen in mijn achterzak... of zo, voor ja. de donkere uh, avonden? Um, niet nodig. Niet nodig. En, uh, en ook moet ik van tevoren mijn hele reis boeken hebben wij dus gedaan. Althans, het grootste deel van de reis mm -hmm. ook niet nodig. Nee. Het is veel verder dan je denkt wat dat betreft. Want wat dat betreft, als je al die dingen die u nu doet... Hè, morgen doet u mee aan dat debat in de Rode Hoed. Ja. Of nee, het is niet de Rode Hoed, het is de Bali in Amsterdam. Uh, dit boek... Het is de Rode Hoed, hè? oh wel? Ja. Oh, ik meen de balie, maar goed, ja. moeten mensen maar even op internet opzoeken. Um, de Transvaalbuurt, ja. dit weer. Um, uiteindelijk zit daar wel inderdaad een, een rode draad in, hè? Het willen begrijpen ja. wat er ja, gebeurt. Ja, dat is zeker waar. Ja. Nou ja, ik zeg ook wel eens, ik ben um, nog steeds uh, student en ik schrijf iedere keer weer een nieuwe scriptie. Ja. Zeg maar. Ja. En dat vind ik, een, ja, dat vind ik erg. Uh, uh, en wilt u dan uiteindelijk niet de stap na, hè, naar uh, de politiek beïnvloeden daarmee? Want daar moeten natuurlijk uiteindelijk maatregelen doorgenomen worden. Ja, nou ja ik heb wel uh, heel wat boeken geschreven waarin ik ook uh, meningen uh, verkondigde. die wel een, een, een politiek. Uh, die de bedoeling hadden om de politiek te beïnvloeden. Ja. Niet, ik heb nu het politieke macht, daar ben ik helemaal niet goed in. Ik ben, ik ben allergisch voor vergaderen en ik ben ook helemaal niet goed in, in, in de eerste, de voor, de voorste altijd nee. zijn en zo? Nee. Um, maar wat ik wel goed kan is uh, ja, met je ideeën bedenken en, ja. en die op, op papier zetten. Dus u hoopt uiteindelijk wel dat het gelezen wordt en dat er nagekeken wordt... en dat het doordringt tot ja, de mensen daar. Ja, zeker, natuurlijk. Ja. We wachten het af, uw nieuwe boek over de Transvaalbuurt... en uh, eigenlijk het Transvaalplein op het met ja. Jos van der Lans. Dus gaat u dat schrijven? Wanneer verschijnt het? 1 mei volgend jaar. Oké, okay. we wachten het af. Dank u wel voor uw komst en veel succes morgen in uh, de Bali of de Rode Hoed. <laughs> de Rode Hoed. De Rode Hoed. Herman okay. Vuijsje, daar sprak ik mee, socioloog en schrijver. Het is bijna half negen en dat wil zeggen dat we gaan luisteren naar het nieuws. En daarna naar BNN Today. Deze maandagavond zit daar Luc Ikink. Ja, goedenavond. Wat staat er bij jou op het programma? Ja, een speciale paasuitzending. Hè? Oh, vertel. Ja, nou ja het is, ja, het is, het is een, een bijzondere BNN Today. We noemen het vier Pasen. Ja. En uh, we gaan eigenlijk de dag samenvatten. Wat, hoe heeft Nederland Pasen gevierd? Dat gaan we samenvatten in anderhalf uur. Oké, okay, ja. ik ben benieuwd. Nou, dat is heel goed. Hoor je allemaal zometeen naar het nieuws met Herman Vriend. Radio 1. Het NOS-journaal. De Israëlische politie heeft een Bad Jam een Nederlander neergeschoten. die zou hebben gedreigd met een slachtpartij. Zijn toestand is kritiek. De man had twee huisgenoten bedreigd. en gezegd dat hij op straat mensen ging afmaken. De gewaarschuwde politie gebruikte eerst traangas. en nam daarna de vluchtende Nederlander onder vuur.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Luc Ikkink. Het is iets na half negen, Tweede Paasdag, goedenavond. Welkom bij BNN Today, speciale uitzending... want vanwege Tweede Paasdag is het omgedoopt naar vier Pasen. En bij BNN hebben we een opleidingstraject, BNN University heet dat... en de verslaggevers van BNN University zijn deze Pasen op pad gegaan... om een soort van nou, samenvatting van dit weekend te maken... En ik ben ook heel erg benieuwd wat jij dit weekend hebt gedaan. Heb je een beetje een leuke paas gehad? Of moest je verplicht naar ouders en schoonouders? Of moest je werken? Heb je een paasvuur in de hens gestoken, eieren verstopt, meubel boulevard aangedaan? Even een beetje verbeten in de file, het kan allemaal. Laat van je horen, bellen kan op 0800-1121, 0800-1121. En tweeten kan ook, gebruik dan de hashtag BNN Today. Dus wat deed jij deze paas? 0800-1121.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 Ja, dat heeft uiteindelijk uh, nog twee goals opgeleverd. Goals uh, coach Erik Verboom, moet ik zeggen, van Rotterdam. Amsterdam plaatste zich gisteren ook al voor de halve finales. Die worden in het pinkste week -einde gespeeld. Dat is op 26 en 27 mei. Motorcrosser Jeffrey Hellings heeft met grote overmacht... de Grand Prix van Valken Zwaard gewonnen. Hellings won beide manches met grote voorsprong op de concurrentie. Ik heb gewoon een wedstrijd gereden en meer kan ik ook niet doen. Ik kreeg gewoon op 100% van mijn kunnen. En meer als dat kan ik al zeggen niet doen, dus... Uh,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 En in de strijd om de landstitel bij het voordiebal... heeft Orion in Doetinchem goede zaken gedaan. Het won ook de tweede wedstrijd van Groningen. Zo staat het in de playoffs, dus ruim voor. Zaterdag kan Orion de landstitel binnenhalen. En tot slot, diverse media melden dat Filip Koku... volgend jaar een stapje terug doet. Hij gaat weer naar de A1. Weg dus bij de hoofdmacht van PSV. We gaan kijken of we dat bevestigd krijgen. Meer daarover ongetwijfeld om 10 uur. Wat een raad nieuws eigenlijk. Hij doet het toch hartstikke goed hè? Ja, maar ja, hij, hij wil het zelf niet. Dus, oh, uh, ja, ja, dat is misschien zijn ze al rond met dikke advocaat dat kan natuurlijk Oh al. ja, dat is waar. Oh, die, die zou komen, ja? Die oh, zou okay. eventueel, ja. Dat is een van de namen die op het lijstje staan. Nou. Oké, okay. heb jij je gevierd? Uh, vrijdagavond gewerkt. Zaterdagavond werd mijn zus Annemieke 50. Zondag was er een zoon van vrienden van ons, uh, jarig. Daar zijn we naartoe gegaan. En vanmorgen heb ik eieren gezocht. Nou, gewoon wat gevonden? Ja, we hebben ze gelukkig regen. allemaal gevonden. Heb je dat oh. wel eens gehad dat je er één niet vindt ja, en je ja, dat vier moet je, jaar later? Ja, weer dat moet je niet hebben. Dat gaat op het gegeven moment God heel erg stinken. <laughs> Dankjewel, Robert. zo meteen uh, te horen in Langste Lijn vanaf 10 uur is dat. Radio 1, PNN Today. En we vieren Pasen. We gaan een beetje de dag samenvatten. En dat doen we onder andere met jou. Wat heb je gedaan vandaag? Laat het weten. 0800 121 0800 121 En in mijn eigen ochtendprogramma op Radio 1 op zondagochtend... horen we altijd Ferdinand. Ferdinand, goeiedag. Goedenavond, Luc met Ferdinand uh, Hossenbux uh, op deze tweede, ja, tweede Pasendag. Hè? Ja, ik ben blij dat je ook even belt. Want ik ben wel benieuwd hoe jij je Pasen hebt gevierd eigenlijk. Nou, Luc, ik geit uh, er niet veel hoor. Zoals de, de, de gewone zondag. Ik ben niet het type van het zoeken van de eitjes. Nee. Want als ik ze zoek, dan zoek ik ze in de keuken en de bij er gauw uit. Hè? Ja. Ja, dat is, dat is duidelijk. Maar goed, ik kijk de dingen die je normaal doet. Uh, mijn vrouw en ik waren alleen thuis. Uh, ja, je maakt je huis gewoon. Vanmiddag zijn de kinderen geweest met aanhang. Die zijn blijven eten. Mm -hmm. Voor de rest niet zo Gisteren heeft mijn vrouw nog een kerkdienst hier bezocht in de, in de wijk. O oh, ja? Ja, ja, ja, elkaar. Ja. Geloof hè? We zijn de katholiek van huis af, oh, ja. dus ik bleef thuis om andere zaakjes hier op te knappen. En zij heeft de dienst bezocht, een leuke dienst trouwens. En voor de rest, ja, paas en god, ik, ik... Nogmaals, het is een zondag zoals, zoals de andere. Ja. Ik ben gewoon thuis en ik bedoel, het was redelijk weer, vandaag is het iets slechter. Maar we mogen niet klagen, dus zo heb ik de dagen tot op dit moment doorgebracht. En, en, en zijn jullie dan ook thuis van die mensen die dan eigenlijk alleen met paas en de kerst naar de kerk toe gaan? Nou, moet je goed luisteren. Ik ga al een poosje niet meer naar, uh, naar de kerk. Maar dat heeft een reden, Luc. Uh, kan ik heel kort zijn, hoor. Maar uh, vergeef het maar als ik het zeg. Van al het gedoe in die katholieke kerk gaat Ferdinand niet meer naar de kerk. Yeah. Niet dat ik problemen heb met uh, meneer Pastoor, hoor. Maar als ik bid, Luc, ik ben een gelovig mens, dan bid ik thuis. Ja. Yeah. Ik blijf geloven, ik blijf katholiek, ik blijf in God geloven. En dat is voor mij belangrijk. Maar ik hoef niet naar een kerk, joh. Uh, uh, uh. Ik bedoel, ik kan je die discussie lang en breedvoerig gaan, uh, gaan, gaan voeren. Maar dat is mijn mening. Zo zal ik blijven. Maar nogmaals, mijn vrouw, ik, de kinderen, een groot deel van mijn familie. We zijn katholiek en dat zullen we blijven tot de dood. Ja, ik, ik eh, spreek je normaal gesproken altijd over voetbal. Heb je gisteren toevallig nog de bekerfinale meegekregen? Ja, ik heb het uh, gezien, uh, Luc. Uh, heel kort, hoor. Kijk, PSC was sowieso beter. Kijk, in de beginfase... Nou, Luttele seconde gaf PSV zijn visitekaartje af. Met die prachtige bal van Lens. Die voorlangs ging. Ja, ze komen op 1 0 En uh, daarna hoor. Maar na die goal van uh, Mertens in de tweede helft. Uh, waarbij dus ook uh, ja, wat opliep. Mm -hmm. Was die zaak in feite, Luc, beklonken. Ja, he. Herakles heeft volgens mij geen moment zijn die gasten serieus geweest, joh. En dan, Luc, komt die derde goal van Lens. Trouwens, een heerlijk goal. heel mooi doelpunt. Ja, een hele mooi ja, doelpunt. Steffi in de hoek. En. Ja, en het was voorbij voor Heracles. De zaak zat toen uh, op slot en uh, één kanttekening, Luc, voor dat besluit, uh, ja. ik zag die overtreding van Toyfone, die heb je ook meegekregen. Ja. Ik snap van Boekel niet, joh. Nee? Nee, oké, kijk. Luc, het had drie keer rood moeten zijn, joh. Uh, hij kreeg er geel voor uiteindelijk, hè? Ja, ik kreeg er geel voor en we weten het van Thuyfoon. Ik mag het misschien niet zeggen, maar die hele smerige en geniepige overtreding. Vind je, vind je vrouw het wel goed als jij dan de hele tijd voetbal zit te kijken? Die wordt er af en toe te gek van. <laughs> ja, dat voetbal kan is Ferdinand, Ferdinand is voetbal. Mijn huis is een heel archief voor Luc en ja. ik ben er dag en dag, dag nacht mee bezig. Maar even om terug te komen op dat gedoe met Thuyfoon, met joh. Die, die, die, die overtoon vertellen. hetzelfde geld voetbal, die jongen nooit meer, joh. Nee. Maar uh, ja, tot besluiten. Uh, morgen, uh, woensdag en donderdag hebben we een compleet programma. Hè? Als ik het he heel even oh, je mag gaat er even, Ja, neem even voetbal door, inderdaad. Ja, ja het, is, het is kijk, we hebben morgen Gelsjorn Necchio. Dat is een wedstrijd ja, die voor zich hè? En ja, woensdag, dan, dan zal er misschien, luk, misschien een beslissing kunnen vallen. Want we hebben AZ Twente, NAC Herakles. De rooms-katholieke combinatie tegen PSV. Uh, Vrije noot, het af. naar Kerkrade, ontmoet daar rode. En we hebben in het noorden van het land, Luc, Heerenveen, Ajax. Donderdag nog drie uh, wedstrijdjes. Utrecht speelt in Doetinchem tegen de Graafschap. Vitas gaat naar Venlo. En we hebben nog in de residentie Ado Groningen. We gaan het allemaal volgen. De... Ja, we gaan het allemaal volgen. Luke. Ik ben heel content mee dat jullie me gebeld hebben... dat ik even in de uitzending mocht zijn. Yes. Ik wens jullie een hele fijne avond. En zondag ben ik back in town. Sneakers is een Nederlands bandje. Good Old Days hier in BNN Today. Vier Pasen en ik ben benieuwd wat jij hebt gedaan dit weekend, dit paasweekend. Laat van je horen 0801 121 0801 Onze BNN University-feuters zijn ook op pad gegaan. We hebben ook Pasen gevierd. De samenvatting hoor je deze uitzending van BNN Today. En het begon natuurlijk allemaal met de boodschappen. Ik zie hier een car vol met boodschappen. Zijn het allemaal paasboodschappen? Niet allemaal, Nee. Wat ga je doen deze Pasen? Uh, misschien thuis blijven eten met familie. Wat staat er op het menu vanavond? Gewoon Surinaams eten. Een tas vol boodschappen. Zijn dit uh, paasboodschappen? Uh, een klein beetje. En wat staat er vanavond op het uh, paasmenu? Vanavond eten we uh, even denken, weet ik dat al. Aardappeltjes uit de oven en een stukje lamsvlees. Ja, dat is eigenlijk wel paasvlees, hè? Zielig lammetje. Ja, binnen is echt een gek huis. Het moet helemaal gek binnen. Het is zo druk. En rijden en de karretjes zijn ook allemaal weg en zo. Dus helemaal para word je daar binnen. Ik zie hier een volle kar met allemaal boodschappen. Wat staat er vanavond op jullie paasmenu? Um, mijn moeder heeft een Jamie Oliver gerecht uitgekozen. Het heet uh, Kip in Melk. Ja, eigenlijk gewoon een kip met rijst en, sp en uh, spinazie. Dat is het. Er lopen allemaal mensen rond met paasboodschappen, maar jij hebt maar één ding gekocht. Wat is dit? Het is dus een, uh, een paaskipje. En dat heb ik gekocht voor mijn nichtje. Mijn nichtje die is uh, helemaal gek van poezels. En uh, van, van, uh, van beertjes. En van alles waar, waar ze mee kan knuffelen. En volgens mij heeft ze deze nog niet. En dat was de laatste in de winkel. Vlak voor paas kon ik deze nog kopen. Ik heb uh, een weekend nog nooit zo, uh, zo gestrest gezien na deze... Bezoek aan deze winkel, echt. Het was echt één grote chaos op zaterdag. Wat heb jij gedaan, deze Paas 0800 1 1, 2, 1. Dennis ging de hele dag door heel Nederland heen vandaag... en kwam ook nog een aantal occupiers tegen. Die waren aan het verhuizen. Moeten jullie nou weg? We gaan uh, tijdelijk weg voor de marathon. Dan komen we gewoon weer terug. We gaan naar het rode zand achter het postkantoor. Voor een week. En dan uh, gaan we weer terug. En dat op tweede paasdag? Ja, nou ja prima dag toch. Jammer van het weer. Het is uh, een leuk uh, lunchje verwachten samen met jullie, dat, dat, dat leek me anders wel leuk. Ja, ja. je bent strakjes uitgenodigd. Als je vijf minuten zou kunnen helpen eventjes, dan nodig je uit voor een stukje uh, pastel. Ja, dan mag je goed kouwen. je krijgt een spijs bij, kan je kan hem eruit smeren, hartstikke lekker. Ja, Prima, nou goed, als ik nog kan helpen met iets, dan wil ik dat ook graag hoor. Ga ik even omheen kijken, wat kan jij doen? Ja? Kom, je kom met mij. Wat moet er allemaal gebeuren? Dirk, hebben we iets te showen voor onze De nieuwste, nieuwste, nieuwste uh, occupier? Oké. Okay. Ja, het moet niet alleen voor de vorm zijn, het moet ook wel verschil maken. Wachten. Maar uh, ik zie echt heel veel spullen staan. Er ja. nou. moeten moet allemaal mee daar naar. Uh, de meeste spullen staan nu al op onze andere locatie. Als je het leuk vindt, dan lopen wij wel naar onze nieuwe locatie. Nou, laten we dat doen. Laten wat we naar gaan, gaan lopen. Ja. Met z'n twee of gaan er mensen mee? Ja, nou, moet ik iets meenemen? Dan, uh... We sjouwen gewoon wat. Ja, laten we wat sjouwen. Nou, kijk eens, aan. kijk eens aan. De koffie. En theeken, die neem ik mee. Oké. De tweede paasdag en jullie helpen verhuizen. Nou, dat vind ik nogal wat. Dan moet je niet bij je familie zijn en daar gezellig aan een, aan een hele grote tafel lekker warm zitten en een paasstolletje eten. Nou ja, moeten moeten. Ik ben niet zo van het moeten persoonlijk. Ik denk, nou we hebben er gewoon met z'n allen voor gekozen om vandaag te verhuizen. En dat is ook wel een bepaalde manier van met een groep mensen zijn waar je, je toch heel lekker mee voelt. En uh, het is dan wel niet lekker zitten eten en zitten dingen, maar ik denk dat we vanavond toch met z'n allen gewoon in de tent even een goed moment zullen hebben. Ja, dat het dan Pasen is, ja. Het is leuk allemaal dat Pasen, maar wat betekent het nou eigenlijk echt? Het is gewoon een paar vrije dagen wat mij betreft, hoor. Sorry. Zo, dan zijn we er. Dit is uh, een heel wat gesjouwen, volgens mij, jullie uh, nieuwe kamp. Ik zet even uh, die spullen die ik hier heb uh, over naam. Gaat het hier uh, gezellig worden, net als op de vorige plek? Ik denk dat wij hier een goede plek hebben. Een plek om in ieder geval met elkaar op een goede manier uh, te zijn... en te denken hoe we verder gaan. Uh, dit is geen plek die direct opvalt, maar dat hoeft ook deze week niet per se. Uh, dit is een goede plek. Nou ja, dan hoop ik dat je hier ook een beetje goed Pasen kan vieren. En uh, ja. wens ik jou een fijne Pasen. Dankjewel. Fijne Pasen. Charles van der Voort, goedenavond. Goedenavond. Wat heb jij gedaan dit weekend? Wat ik gedaan heb? Nou, ik ben net thuis. Ik kom net uit Rome. Uit Rome? Ja, ik heb uh, de bloemetjes ja. buiten gezet. <laughs> Letterlijk de bloemens, jij hebt, jij hebt gezorgd voor de bloemen op het Sint-Pietersplein. Wij hebben met z'n allen gezorgd voor de bloemen op het Sint-Pietersplein, ja. Dat moet je even uitleggen. Hoe gaat zoiets? Belt dan, de, bel dan de, de persoonlijke assistent van de paus op en zegt van... Hé, hey, Charles, uh, wij hebben bloemen nodig. Een paar duizend. Kan jij ze komen brengen? Nee, zo gaat het niet. Wij doen dat al 27 jaar. We hebben dat in 1986 voor het eerst gedaan. En dat waren toen kleine tuintjes. Dat heeft mijn broer niet 15 jaar gedaan. En ik doe het nu 12 jaar. En, en hoe kwamen ze ooit bij jullie dan? Want uh, ik neem maar dat ze in, uh, in Rome ook wel een bloemist hebben zitten. Oh, daar zitten er zat. Ja. Maar uh, wij hebben met de zalenverklaring van Titus Maar in november 1985 zijn we daar voor het eerst geweest. En toen waren ze zo onder de indruk van de bloemen die daar hebben gebracht. toen zeiden dus ze kunnen jullie niet met paas komen. Aha, dus ze vonden ze toen op dat moment heel erg mooi. En dachten later van nou weet je wat, dan zetten we ze ook voor andere evenementen in. Ja, en op zo'n <laughs> plein waar zoveel mensen naar kijken en komen. Ja. Dat is natuurlijk een prachtige promotie voor, het, voor de bloemen. Nou, dat kun je wel zeggen ja. Want, want jullie worden eigenlijk uh, elke keer hoogst persoonlijk bedankt. Hier, luister maar even mee. Nederlandese... Zal ik pasen? Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen. Voor de vrije bloemen uit Nederland. Voor de pasmis op het Sint-Petersplein. Als jij dit dan hoort, hè, waar, waar ben jij dan? Zit jij gewoon voor de televisie uh, te nee, kijken? Nee, nee, nee. Ik sta waar de paus gezegen over de stad en over de wereld uitroept. Ja. Dan staan wij achter het balkon zeg maar, in een grote zaal. Ja. En dan worden we dan ontvangen door de paus. Oké, okay, dus die, die, die. En die bedankt ons. En die bedankt voor de mooie bloemen. Ja, en die, die, kom je dan, uh, die, die, die zie je dan zelf ook nog even hoog, persoonlijk? Ja, maar dat is, dat is een, een fractie van een, een paar, nou zeg maar 20 tot 30 seconden. Want ja, die man is, ik geloof, 84 en die is zo moe. Ja. En, en, nou, dan moet je eigenlijk waardering hebben dat hij dan toch nog je even wil ontvangen en te, en te bedanken. Ja, ja, nou ja, dat is ook wel. Maar hoeveel voor die bloem, mooie bloemen? Ja, precies. Hoeveel bloemen leggen jullie neer daar op het plein? Nou, veel hoort. Ik denk dat ik weet het niet, het aantal precies, maar tussen de 35.000 en de 40.000. Oei, oei, Dus en... met alle bomen, struiten, tulpen, Zinte, de Gardenea's, de, de orchidee, Nou, alles bij elkaar is het een heleboel. Ja, en, en de en... rozen niet te vergeten. En is het, dan gewoon, de is, is het dan de paus die dan zegt: van hé, hey, uh, Charles, ik vind dit en dit mooi, kun je dat neerleggen, of mag je het allemaal zelf beslissen? We mogen het allemaal zelf beslissen? Wow. We sturen in. Uh, begin januari in de tekening. En dat is eigenlijk een vaste tekening waar we zeg maar de tuintjes aanleggen. Want het is dus een soort kleine keuken of, wat we daar doen. Ja. En, uh, en, en je hebt alleen te, de rekening mee te houden waar de bouw zit en loopt. Dat, de, dat die in ieder geval gezien wordt. Maar ja. ik heb van collega's gehoord dat het weer geweldig eruit ziet. En ja, want je ziet het natuurlijk... Ja, het gaat er natuurlijk eigenlijk om hoe het eruit ziet op beeld. Want daar kijkt de hele wereld naar natuurlijk. Nou, en dat bedoel ik. Ja. Dus daarom is het ontzettend een mooie promotie voor ons vak. Dat we dit mogen doen op zo'n plek. Ja. Daar moet je alleen maar trots op zijn. ja Jij doet dat dus nu al jaren. Ben je er ook stinkend rijk door geworden? Oh man, ik ben zo rijk. Ik ben gezond. <laughs> maar het is niet dat jij, uh, dat jij uh, bakken met geld uh, van de katholieke jaren hebt overgemaakt? Nee nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat wij... Uh, Zorgen dat wij wat wij, we hebben een opdracht en die moeten we heel goed doen. Ja. En uh, en als iedereen er nou tevreden over is en de mensen kijken daarnaar, is het hopen dat uh, de bloemenwerk ook omhoog gestuurd wordt. Ja, en dan daar heb je dan uiteindelijk zelf natuurlijk ook weer wat aan. Ja, daar hebben we zelf ja. ook. Want ik heb ook een bloemenzaak. Dus wat dat betreft uh, is het natuurlijk heel belangrijk dat uh, ja, de uh, uh, organisaties er blij mee zijn en de, ook de kwekers. Ja. Dus, uh, wat, nou, wij zijn trots op je, Charles. Wat gebeurt er eigenlijk nu met al die bloemen? Wat er nou, er dat weet ik niet. Eén keer ze in de week. En er is ook wel eens tot 14 dagen staan. Dus, oh, uh, ja, ja. Ja, maar gaan... zeg maar de, de bomen en zo die tegen de basiliet staan, dus tegen Sint-Pieter, die worden weggehaald, omdat ze natuurlijk heel veel bezoekers hebben die uh, in de kerk staan. Ja, precies. Daar moeten mensen ook wel weer bij natuurlijk. Op een gegeven moment is het wel heel krap. Ja. Maar uh, wij zijn dus vanmiddag weggegaan. Dan stond er allemaal nog pleurend bij. Ik ga het in uh, uitzending gemis nog even terugkijken, Charles. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, en een fijne verder. avond nog. Tot ziens. Okay. Hoi. Bye, hoi. hoi. Wat heb jij gedaan dit, uh, dit weekend? Laat van je horen. Ik ben heel benieuwd wat je hebt gedaan met deze Pasen. 08011210801121. 121 misschien heb je wel meegedaan aan een van die vele sportwedstrijden. In Utrecht was er ook één. Het is hartstikke vroeg en ook hartstikke druk bij de jaarbeurs in Utrecht. Want hier begint zometeen de marathon van Utrecht. En er zijn allemaal mensen hier verzameld om straks even lekker een stukje te gaan lopen. Op tweede paasdag nog wel. Ik ben wel benieuwd of ze ook een beetje aan hun paasontbijt hebben gedacht. Jullie zijn al een beetje warm te draaien, zie ik. We, ja. Ja. Gaan jullie straks de marathon lopen? We gaan het proberen, ja. Hoe ziet een uh, ontbijt eruit, een paasontbijt voor een marathonloper? Veel, veel eieren. Ja? Nee, ga je even stinken. Dat, ja. Een banaantje en een toast eigenlijk. En jij? Keurig frier, bruine boterhammen met jam en een banaantje en water en melk. Jij wordt wat gezond. Ja, dat moet wel. Ja, waarom dan? Nou, om zo meteen een beetje 10 kilometer normaal te kunnen lopen. En ga je dan vanavond toch nog wel even lekker aan het dineren? Nee, nee, vanmiddag wordt een Pasendiner met een biertje in de stad en lekker wat eten en wat drinken. En wat heb jij vanochtend gegeten? Broodje bij jam en een glas melk. Heel braaf. Geen eieren? Geen eieren, nou, die heb ik gisteren al gehad. Ja, is die goed hè? Je lopen. Ja, heb je wel een beetje genoten dan van het paasdiner of heb, heb, nee. denk je van ik moet wel toch een beetje opletten nee ik heb gisteravond macaroni Macronie gegeten als paasdiner dus ja het is niet echt zeg maar, een feestelijke maaltijd maar ja dat je moet toch een beetje opletten als je eet. Uh, met een hele lekkere shake ja het was echt geen lekker broodje of een dat was zomaar gisteren een shake? een shake ja ja ga het... je daar wel op lopen? Ja, tuurlijk ja, ja hoor wikkelen maar dat komt goed succes Dankjewel. en jij? Uh, mijn paasambuid. Er waren twee boterhammetjes met vuchtenhagel. Ook niet zo spannend. De verbrande calorieën gaan we dan vanmiddag aansnoepen. Ja, succes. Meer. Dankjewel. En er ze, jongens. Daar gaan ze. Met een goede applaus, meneer. En daar is hij vlak linker, Patrick. Hart. Ik ga zelf ook meedoen aan een hardloopwedstrijd. 22 april. Mocht je willen kijken, doe de 5 kilometer hoor. Dus het valt uiteindelijk wel mee. Erik, Goedenavond. Ja, goeiedag. Goedenavond. Ik, jij zit in de auto, hoor ik zo. Waar kom je vandaan? Ik uh, kom uit Emmeloord, maar ik ben uh, onderweg naar de spellenbeurs in Eindhoven. Zuider Spel. Je gaat nu naar de spellenbeurs in Eindhoven. Nou, ben ik vanuit op weg uh, naar huis. Ja, ja oké. Okay. Ik, ik snap het. Wat, wat is een spellenbeurs? Nou, je moet je voorstellen, dat is een, uh, dat is een beurs waar allemaal... Uh, ja, bordspellen, kaartspellen, uh, dat soort uh, type spellen worden uitgelegd uh, door spellenuitgevers. Oké. Okay. En daar kunnen mensen de hele dag langskomen om uh, al die spellen uitgelegd te krijgen en te spelen. En hoe kom jij er dan terecht? Nou, ja, ik ben uh, een van de vrijwilligers uh, voor uh, een van de uitgevers daar, uh, bij Goblin Games. En uh, ja, wat ik daar doe is eigenlijk uh, ja, mensen die daar langskomen die spellen uitleggen. Oké, okay. maar ik kan me zo voorstellen dat een goed spel, dat is net als met een goed idee, dat moet je eigenlijk in één regel kunnen uitleggen. Nou ja, goed. Je hebt natuurlijk allerlei typen spellen. Je hebt hele eenvoudige spellen, daar, daar heb je gelijk in. Die kun je binnen twee minuten uitleg kunnen mensen spelen. Ja. Maar je hebt ook hele complexe spellen. Hè, waar hele simulaties van oorlogen, weet ik wat, allemaal worden nagespeeld. En dan moet je je voorstellen, dan heb je een uitleg van misschien wel een kwartier nodig. om een, om een spel vervolgens te spelen om drie uur. Oké. Okay. Ja, daar heb je wel wat langer voor nodig, inderdaad. Dat begrijp ik wel. Ja. En, en, en hoe, ja. is, komen daar dan veel mensen op af? Want ik kan me voorstellen dat het wel een hele specifieke, specifieke bezigheid is op Tweede Paasdag. Dat, dat is het zeker, maar toch moet je. We hadden vandaag meer dan duizend bezoekers daar in Eindhoven, dus ah, oké, okay. kijk aan, een dus een leuke aantallen. Mensen gaan weer flink aan, aan het spelen na na deze paas in ieder geval. Ja. Wij hebben zelf het idee dat, dat de bordspel ook een beetje aan een revival bezig zijn. Ja? Of een beetje meelichting op een hele iPad-spellen uh, gebeuren. Wat natuurlijk heel actueel is. Ja, uh, want je hebt natuurlijk, uh, natuurlijk Wordfeud en zo. Waar, wat, dat is ook, eigenlijk is dat een ouderwetspelletje, gewoon een woordspelletje is het. Ja, zoals Scrabble hè, eigenlijk. Ja, ja precies. Dus, dus dan zou je kunnen zeggen dat Scrabble eigenlijk ook weer terugkomt. Klopt, absoluut. Dat merk je zeker in de verkopen van spellen. Dus spellen die op de iPad uitkomen, bijvoorbeeld. Ja. Die verkopen daarna ook veel beter in de winkel als, als gewoon spel. Ah, wat cool zeg. Nou, tof. Hey, ik vond het een leuke, uh, lijkt me een leuke bezigheid. Ik ga volgende week eens ke volgend een keertje langs, uh, tijdens de paas, naar de spellenbeurs. Oké, okay. moet ik zeker doen. Ja, ga ik doen. Dankjewel Erik. Tot later. Oké, okay, oh. Ellen, goedenavond. Hi. Hi. Jij klinkt uh, uitgerust. Nou, ik, euh, ik heb zo verschrikkelijk lekker geslapen, echt waar. Het hele weekend? Bijna het hele weekend. Hoe kwam dat en weet dan? je wat zo fijn is, als je dan thuis bent? Ja. Dan kan je gewoon een kopje thee zetten wanneer je wil. Ja. En dan hoef je niet te wachten totdat die lieve mevrouw uh, met de karretje uh, langskomt. Welke maar dan mevrouw? Kan je gewoon. Ja, dan kan je gewoon naar de keuken en een kopje thee zetten en dan uh, en dan verder slapen. Ja, maar waar was je dan voordat je uh, thuis aan het slapen was? In het ziekenhuis. Oh, oké, okay, oh, dat wist ik niet. Oh, en, en maar je. En je ja. bent net ontslagen eigenlijk uit het ziekenhuis? Ja, ja, ik heb er een uh, week gelegen en uh, nou, toen zei ze van ja, wil wil met Pasen thuis zijn. Ik denk ik wil altijd thuis zijn, zeg maar uit dat ziekenhuis. Ja. En uh, ik zeg: Nee, doe maar, ik, ik ga wel met pasen naar huis. En, uh, nou, en ik ben naar bed gegaan. En uh, ik ben geloof ik de volgende dag pas wakker geworden. Lekker is dat, zeg? Lijkt mij zo. Heerlijk, ja. oh, ik was zo moe. Ja. En ja, wat had je, Ellen, zonder om al te veel in detail te treden? Of, of uh, heb je. Een tumor. Ik oh. had een hele grote tumor in mijn, uh, in mijn schouder. Hmm. En uh, die moesten uit. Goedaardig hoor. Oh, ja, helemaal niks. Uh, ja, helemaal goed aardig. Uh... Maar hij was zo groot geworden dat, uh, dat moest uit. Ja. En uh, nou hij woog iets van 257 ons. <gacht> Goeie ja, te. dus dat was een, flin dat was een flinke biefstuk. Ja, nou ja. <laughs> het is dat je het zelf zo zegt, maar jeetjes zeg. <laughs> hè. <laughs> en dat is allemaal goed gegaan bij het verwijderen daarvan? Ja, nou, het duurde even wat langer dan ze gedacht hadden, want ze, nou, een kwartiertje, twintig minuten, nou dat is drieënhalf uur geworden. oh oké. Okay. Ja, dat is wel wat langer ja, inderdaad. Ja, maar goed, uh, de, ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Ik kwam pas uh, bij, mm -hmm. toen het allemaal voorbij was. Maar ja, dan begint de pijn pas. Ja, ja, ja dat kan ik me voorstellen dat het dan wel lekker is om heel even, even uh, onder de bol te kruipen... en gewoon lekker het, het weekend ja. te, te verslapen eigenlijk. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. Ja, ja, ja. Goh, jeetje. En ik hoop dat, uh, dat nu al... Mag je nu blijven of, uh, of moet je nu straks weer terug naar de Pasen? Hoe bedoel nou, je? Nou, naar, naar het ziekenhuis. Nee, ja? Nee, nee <laughs> jij bent daar weg en je komt nee, nooit terug. Nee, nee, nee, nee. <laughs> ja, voor controle, maar ja. ik, ga, ik ga daar niet meer liggen, nee. nee heel goed, heel goed, heel goed. Of goed mij. om te horen, Ellen. Dank je wel voor je verhaal. Oké. Okay, en ik wens je nog wel. een fijne, fijne tweede paasdag. En slaap lekker zo meteen weer, hè. <laughs> ik ga een boek lezen. Ja, dat lijkt me goed. Ja, er we was weer hele ritmes op de kop natuurlijk nu, hè? Nu word je nachtmens zijn. Ja, ja, precies. Nee, ik ga naar de radio luisteren. Heel goed, heel goed. Dankjewel, Ellen. Tot later, Oké. Okay, en sterkte. De... Hoi. Wat heb jij gedaan dit weekend? Laat van je horen. 0800 1121. Mark, goedenavond. Goedenavond, hallo. Wat heb jij gedaan vandaag? Uh, nou, ik ben naar het uh, Lauwersmeer geweest. Naar het Lauwersmeer? Oh, lekker. Ja. Even een, een wandelingetje dat... maken daar of zo. Geweldig, ja. De honden laten rennen en genoten van, van de wijdheid en van de vogels. En ja, als ik daar rond ziet ja. En Daarna uh, visje eten met familie en dan weer terug naar huis. Dat is geweldig, gezellig. Klinkt als een heerlijk weekend. Dankjewel Mark, ik spreek je later weer. Oké, okay, Hoi, dag. hoi. Wat heb jij gedaan dit weekend? Laat van je horen. Ik ben heel benieuwd. 0800 1121, 0800 1121. Zo meteen meer avonturen van onze BNN Universityers. En ik ben dus ontzettend benieuwd wat jij hebt gedaan dit weekend. 0801121 Twitteren kan ook. Twitter.com slash BNN Today. Dat zijn wij. Hashtag BNN Today. Dan praat je met ons mee. noord 1121 Nu het nieuws met Herman Vriend. En. En. <totstuken> Dit is Radio 1.